Gisteren, op de dool door de obscure schachten van de Zwartmijn, werden onze helden schijnbaar bedreigd door een griezelige geheimzinnigaard. Gelukkig had Rudy Pilchards het sang-froid om zijn geliefde gitaar Rocinante kapot te kloppen op het hoofd van hun belager. Maar dat is... De smid? Jan Smit. Jan, je smit. zeg. Sorry, hè. We dachten echt dat je een of ander akelig bromend ding was. Mijn gito. Ik kreeg gewoon wat problemen met mijn luchtwegen. Uh, snapte? Dat is alles. Wat doe jij hier eigenlijk, Jan? Mijn gitoor. Uh, niks speciaal. Ik heb hier lang gewerkt hè, in de Zwartmijn, sinds mijn 13 jaar. En soms uh, kom ik hier nog eens terug om de sfeer van vroeger dagen op te snuiven. En. Pff, mm, <lacht> Oh, mijn schoen, mijn, schoen, mijn Ah, ja. Dan kan jij ons waarschijnlijk wel helpen de uitgang te vinden. Uh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, Volg mij maar. Mijn gitaar. Kom, Rudy. Je hebt chance dat je mij ze tegenkomt. Want iemand die de gangen niet kent, die vindt nooit zijn weg terug. Hoe zijn het hier eigenlijk binnengeraakt? Via het Zwarte Meer. Opeens vloeide dat leeg en werden we de mijn ingespoeld. Heel raar. Ah, maar dat is omdat het meer eigenlijk helemaal geen natuurlijk meer is, hè? maar een reservoir dat bediend wordt met pompen om de mijnschachten blank te kunnen zetten. Huh? Waarom? Allee, dat is toch logisch. Om iedereen in de mijn te kunnen verzuipen, gelijk ratten in een pijp. Ja oké, okay, maar waarom zou je dat willen doen? Tja, nou, dat is een goede vraag eigenlijk. En een nog betere vraag zou zijn wie dat er feitelijk dan meer doorgespoeld gespoeld heeft. Groot gelijk, Rudy. En zeg, gelooft jij dat verhaal van die Smit Dat de herinneringen kwam ophalen? Niet als dusdanig, mond. Niet als dusdanig. Allee, dat is de uitgang. Die komt uit in het noorden van het Zwarte Woud. Vandaar vind je alle weg wel terug? Ja, ze. Ik ben nog padvinder geweest. Merci voor de hulp, hè, Jantje Smit. Eh, uh, ja. Uh, salut, mannen. Joep. Losers. Vermoeid door zijn patiëntenronde en andere malafide praktijken... keert dokter Caliga terug naar zijn statige herenhuis... en vooral naar zijn geliefde, dokter Kylie. Pest en tyfus. Het is hier weer niet opgekuist. En mijn diner staat ook al niet klaar. Kylie! Kylie! Pardonme, waar hangt die zeug nu weer uit? Flops, I deed weer een fan. I bought you a taart. In plaats you a gay. Oeh baby, baby. Baby, baby! Heb je me iets te vertellen, Kylie? Nee, papa, nee. Nee, echt niet. Ik zweer het. Waarom is dit huis een augeastal? Waarom staat mijn eten niet op tafel? Dampend en vochtig in de kom, zoals het hoort. Sorry, papa. Ik... Je flauwe uitvluchten zullen je niet redden, mijn mooie meisje. Kom jij maar even mee naar. de kamer. Nee, papa. Nee, ik wil niet. Nee. nee. 1933. Elke nacht luistert een flamboyante, gespeerde jonge man de bühne op, met zijn gouden stem en sierlijke danspassen. Vrouwen willen hem en mannen willen hem zij. Maar genoeg over mij. Klaas en Rudy zoeken nog steeds hun weg terug naar Gotterdam door het Schwarzwald. Sapper loodjes. ik had mijn kompas moeten meedoen. In ieder geval, we komen van het noorden en we moeten naar het zuiden. Of het oosten. Wacht, hè? Nooit opstaan zonder wekker. Ik ben zeker. Het is langs hier. Kom. Rudy. Kom eens. Heb je nou weer een mysterieuze pallas toegevonden, ja. Hola. Wat is dat, Ritjong? Het is... een luik.